7 uur, Freddy van met het NOS-journaal. In Athene heeft de mobiele eenheid de handen vol aan een groep woedende betogers. Er wordt met stenen gegooid en de politie heeft traangas ingezet om de menigte uiteen te drijven. Op verschillende plekken in de stad klonken het afgelopen uur explosies. En bij het ministerie van Financiën is brand gesticht in een postkantoor. Een parlementariër van premier Papandreou's PASOK-partij kreeg flessen en een stoel naar zijn hoofd. De man bleef ongedeerd. Het Griekse parlement stemde vanmiddag voor de radicale bezuinigingsplannen van de regering. Dat betekent onder meer dat veel Grieken fors meer belasting moeten gaan betalen. Op de Europese beurzen is de uitslag van de stemming positief ontvangen. De AEX sloot 1,6 procent hoger en ook Frankfurt, Parijs en Londen eindigden ruim in de plus natuurorganisatie het Brabants Landschap raadt iedereen af om de komende weken natuurgebieden in de omgeving van Vught en Bokstel te bezoeken. Door het noodweer van gisteravond zijn de gebieden onveilig, omdat overhangende bomen en bijna afgebroken takken naar beneden kunnen komen. De organisatie denkt twee weken nodig te hebben om de natuurgebieden weer toegankelijk te maken. Vooral in de gemeente Vught is de schade groot na de hevige onweersbuien. Zeker 40 huizen zijn beschadigd en tientallen auto's werden vernield. Een boerderij staat op instorten. Op een begraafplaats in Tollebeek in Flevoland zijn zo'n 25 grafstenen vernield. De grafschennis werd aan het eind van de middag ontdekt door een bezoeker van begraafplaats De Nieuwe Landen. Tientallen grafzerken waren omgegooid of kapotgeslagen. De politie heeft goede hoop dat er sporen van de daders kunnen worden gevonden en roept de gedupeerden op om aangifte te doen. Het weer. Vanavond en vannacht droog, morgen afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van de ochtend ontstaan buien en ook smiddags kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat nog 29 kilometer file. Nog wat langere files op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij soeterwouderij 3 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen 5 kilometer. Na een aanrijding op de A15 Gorkum-Nijmegen... tussen Knopendel en Waddenooyen 7 kilometer. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... voor Knopend Gouwen 3 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen is nog dicht tussen Belfeld en Venlo-Zuid. Heeft te maken met een aanrijding eerder vanmiddag. Vanaf Bezel staat 7 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven. Dat is via de A2 en de A67. U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden. Kia houdt niet van vaag.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 Kijk dan op van Gansenwinkel.com Van ganzenwinkelgroep. Afval bestaat niet. Dit is Radio 1. De NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is een journalistieke ijzervreter... die zijn sporen heeft verdiend bij NRC Handelsblad. Hij was plaatsvervangend hoofdredacteur, chef-opinie, chef-boeken... en tegenwoordig is hij de ombudsman van die krant. Maar wat is er nou mooier dan de poëzie? En hier op tafel ligt zijn debuut. Uit het lood. Een poëtische rondgang door een land op drift. Hier is Sjoerd de Jong... Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van woensdag 29 juni het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag en u kunt altijd reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Alles wat u thuis kwijt wil over NSC Handelsblad bijvoorbeeld, stuur dat dan maar eens een keertje naar ons in plaats van naar de krant. Kunststof. Het ntr.nl, Wat zeg ik nou? Radiokunst.nl, Dat is onze site. En daar kunt u in het Gastenboek uw bericht kwijt. voor de jong, welkom. Hallo. We gaan het straks uitvoerig hebben over poëzie. En ja. dat is een leuk onderwerp om dat met een krantenman te doen. Ja. Nederlandse poëzie, zeg ik er maar even bij. Oh, waarom moet dat zo heel nadrukkelijk gezegd worden? Oh ja, omdat er nu ook sprake is van behoefte aan meer Nederlandstalige muziek op zenders. Klopt, meer. meer Hollandse ja, waar. Dus, dus ik zeg het even bij het is Nederlandse poëzie. Oh, en dan denk je dat je daarmee een streepje voor hebt... in de, in de toekennen van <laughs> nee, de hoor, subsidie? Nee. Of, uh, nee. nee, dit gebeurt op geheel eigen kracht, denk ja. ik, hè, deze bundel. Daar gaan wij het straks over hebben. Uh, wat, wat hield vandaag de redactie van NRC Handelsblad bezig? Nou, uh, Griekenland. Het Griekse ja, wat, wat op de voorpagina staat. Je ziet dat uh, die, sinds de krant op compact formaat is overgegaan... is het veel belangrijker nog eigenlijk om te kiezen wat doe je op die voorpagina ja. Dat je minder ruimte hebt, je kan minder hiërarchie aanbrengen... minder vier, vijf stukken erop plaatsen. Dus vandaag is er gekozen voor een, een analyse over Griekenland in de crisis... die na het Griekse ja nog niet voorbij is, zoals de kop terecht vaststelt. Verder is er een bericht over, dat is ook wel, wel goed... dat er af, ook af en toe nog korte nieuwsberichten op die voorpagina staan. Dat gaat nu over de toespraak van Verhagen en het debat in CDA losse foto erbij. Nou ja, dat zijn zo de elementen. Dus niet echt een, een, een, een mega verhaal, wat op de voorpagina knalt, maar wel een, een aantal urgente Waarom, dingen. Wat is er zo belangrijk dat vraag op die voorpagina moet? Bijvoorbeeld, nou, vind je? Het CDA. Het CDA is toch gewoon een groot politiek verhaal van het afgelopen half jaar of langer eigenlijk al. Mm. De beroering in die partij, hè, dat wat al begonnen is met de val of het vertrek van Balkenende, wat daarna naar boven kwam. De regeringsdeelname, de gedoogsteun van de PVV. Dus dat is een uh, een partij in, ja, hoe zeg je het, uh, in nauw, vriendelijk, uh, in het nauwste, op zijn minst. Ja, een mm -hmm. partij in verval, een partij in verwarring. Uh, een partij waar nieuwe scheidslijnen getrokken worden... tussen conservatief, tussen uh, midden. Het CDA's klassieke middenpartij, is het dat nog steeds? Dus nou ja, dat is een, een groot politiek verhaal. Dus ik vind het goed dat de krant dat op de voet volgt. Dus jij als ombudsman van NRC Handelsblad bent tevreden met deze voorpagina... Dat kunnen we nu al pas... Zo goed heb ik hem nu ook nog niet kunnen bekijken. Goed. De ombudsman heeft altijd natuurlijk wel wat aan te merken. Ah, heel goed. Ik hoop dat je dan zometeen als, als, als, als vervente scherp scherpslijper... staat. Nou, ik, ik ga nu niet de krant zitten lezen. Nee, <laughs> dus dat, dat... ik ben blij dat je me aan blijft kijken tijdens ja. dit gesprek. Ja. We, gaan, uh, we gaan ook weer aandacht besteden aan Wimbledon vanavond. Het is sowieso groot nieuws op Wimbledon dat Federer is uitgeschakeld. Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond. Je ziet midden in de partij, hè? Murray tegen Lopez. Ja, inderdaad, op het uh, centercourt uh, Britain's Hope Andy Murray. Ja, Zo spannend als het, als het vanmiddag was in die partij van Federer inderdaad... maar ook bij de partij van Novak Djokovic. Zo, zo niet spannend zijn eigenlijk de kwartfinales van uh, vanavond. Andy Murray, uh, 6-3 en 6-4 heeft hij de eerste twee sets gewonnen. We hebben net een blessurebehandeling gezien bij Feliciano Lopez... die last heeft uh, van zijn knie. Andy Murray dus uh, hard op weg naar, uh, naar een derde op één volgende halve finale op Wimbledon. Ja, en ook bij Rafael Nadal tegen Marty Fish, die wedstrijd is op dit moment ook bezig. Zij staan op baan 1. Is het niet echt spannend? En dat komt omdat Nadal eigenlijk op alle fronten beter is... dan zijn Amerikaanse tegenstander. 6-3 en 6-3 de setstanden in de eerste twee sets... in het voordeel voor Rafael Nadal. Maar die Fish die niet goed serveert. Ja, en als hij dat niet doet, Amerikaan... dan is toch het angel, de angel een beetje uit zijn spel weg. Dus ja, het ziet er heel goed uit op dit moment... voor Andy Murray en voor, voor Rafael Nadal. Zij leiden dus allebei 2-0 in sets in hun kwartfinale partijen. Goed, dankjewel Mark Brasser. En als het wel spannend wordt... Dan krijgen we hier vast nog wel even te horen. Uh, ik wil uh, Sjoerd de Jong, uh, NSC-man, uh, dichter nu ook... Uh, twee berichten uit de, uit, de, uit de kranten met je behandelen, mm -hmm. uit het nieuws. Donner die vindt de boerka net zoiets als naaklopen, heeft hij vandaag gezegd. Je mag er ook niet zonder kleren over straat. Dat is het gevolg van onze normen op het gebied van goede zeden. Nederland heeft ook normen mm -hmm. die het raadzaam maken... Ja. gezichtsbedekkende kleding ja. te dragen, met name de boerka, te ja. verbieden. Uh, daar haak ik straks een ander maar, onderwerp aan vast. Maar laten we eerst dit. Want nou, hij probeert het nu helemaal uit de religiehoek te trekken. Ja, eigenlijk. hij bedoelt eigenlijk, die vrouwen moeten zich ook schamen. Hè? Uh, omdat ze in boerka lopen. Net als vrouwen die naakt lopen. Maar het is toch een vergelijken vergelijking. Want je kunt toch hier in Amsterdam, waar we nu zitten... toch geen uh, uh, mm. laten we zeggen, winkeltjes bezoeken... waar je in bruine zakken blaadjes moet kopen met vrouwen in boerka erin. Dus het, het is toch een ander soort uh, obsceniteit die Donner hier aankaart. Als je het al een obsceniteit wil noemen. Dus ik vind het een beetje een, een, een manier om dat hele debat over wat nou wel en niet mag volgens Nederlandse normen en waarden. Inderdaad van zijn religieuze kanten te ontdoen en toch een soort fatsoenskwestie van te maken, nou, zoals Van achter dat eigenlijk ook al deed hoor in de jaren ja. 70. Het CDA te maken ja. dus. Ja. Ja. Het neutraliseren ja. het, ook enigszins. Ja, he? maar het geeft ook wel weer aan hoezeer het CDA nog, nog steeds worstelt... wat ook blijkt uit dat bericht over Verhagen vandaag... met de multiculturele samenleving. He, de, de, de, de, die partij is nog steeds niet, niet ontsnapt aan de spagaat tussen aan de ene kant... De traditie van de verzuiling, respect voor andermans religie... respect voor andere culturen. En aan de andere kant een soort de hang naar een, een dominante... conservatieve normen- en waardencultuur. Daar zit, daar zit die partij nog steeds bekneld tussen. En de, dit zijn interessante oprispingen uit dat... Ja, uit dat normen- en waardengevecht. wat ze nu binnen het CDA afspeelt. Ja. en in die beknelling geeft het CDA een beetje toe aan PVV-zijde. en geeft ook een beetje toe aan de andere kant. Ja. Maar is niet eenduidig. Dat is eigenlijk je verhaal. Nou, het is natuurlijk ook een beetje bedoeld, inderdaad, om de wind uit, uit de PVV-zeilen te houden. Hè, kijk, uh, Wilders is nu vrijgesproken. Dus dat, dat, dat, uh, dat levert uh, goede publiciteit op natuurlijk voor de PVV. Dus ja, het CDA moet nu wel ook laten zien... dat zij ook heus wel een partijtje meeblazen in dat register. Dus dat uh, de bezonjes van uh, de monocultuur... niet alleen maar zijn voorbehouden aan de PVV. Ja. Dus, maar alles wat je zegt duidt nu alleen maar op opportunisme eigenlijk. En helemaal nou ja. niet op overtuiging. N nou ja, kijk, opportunisme kan ook een overtuiging zijn, hè. Oh. En, ja, en, maar, maar Hoe heet de god van het opportunisme maar, eigenlijk? Mammon. Oh, die. Ja, het geld. Uh, nou, maar uh, ja, het is moeilijk om... Kijk, er wordt heel veel geschermd met overtuigingen... In, in, het, in het maatschappelijk debat in Nederland, hè, al, al, al tien jaar lang. En, maar die overtuigingen, daarvan zie je... dat die ook telkens strategisch worden ingezet... He, dus uh, die hebben niet alleen maar een ideeel motief. Die hebben ook altijd een motief om ja, uh, electoraal te scoren... of om bepaalde thema's naar je toe te trekken... of juist van je af te houden. Dus dat, en dat, dat en loopt dat, er ook heen. Ja, want dat bericht wil ik je dan ook uh, niet onthouden. Uh, dat is de manier waarop de PVV zich dat eigenlijk allemaal uh, toe eigent zien we vandaag weer terug in een uh, uitspraak... van uh, PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. Hij zegt ook kleinkinderen van immigranten... moeten als allochtoon worden aangemerkt... zodat de problemen... Die die zij veroorzaken, niet voor de rekening van autochtonen komen. Dat heeft hij gezegd. Uh, Niet-Westerse allochtonen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Straks zien wij dat niet meer terug in die cijfers, omdat ze te boek staan als autochtoon, zegt Van Klaveren. Meten is weten. He, dus hij wil eigenlijk drie generaties lang, ook al is iemand in Nederland ja. geboren, uh, dit uh, zeg maar gebrandmerkt ja. hebben. Ik vind het aan de zuin. Waarom maar drie? Oh, Je dacht wel een waarom generatie niet, ja, of tien. waarom niet? Waarom niet tien of dertig? Dat kijk, kan, kijk, maar het, het, dan zijn we wel allemaal uh, <laughs> ja, nou ja, dat is natuurlijk het de klas. Ja. Maar ik vind het een, een, een uh, ja, ik, ik, ik, ik heb helemaal. Ik vind het zo'n zo, zo soort voorstellen persoonlijk tamelijk stuitend. Kijk, je kunt ook zeggen: geef ze allemaal een barcode hè, met verschillende kan je het lezen. Eerste generatie allochtoon, tweede generatie derde, uh, maar ja, dat dat dat dat versterkt alleen maar de stigmatisering, natuurlijk. Die de PVV overigens zelf ook zegt te willen bestrijden. De PVV is een partij die hamert op integratie. Allochtonen moeten integreren. Nou ja, dan is het natuurlijk een dan beetje Dan zou het steeds onzichtbaar, ja, onzichtbaar ja, moeten zijn. Dan worden, is het natuurlijk een beetje je? paradoxaal om ze te verplichten. Tot in de zoveelste generatie zich hè, permanent als allochtoon door het leven te gaan. Je, je, je, ze moeten juist integreren. Ja, wat mij eigenlijk nog meer verbaast dan dit voorstel... en het voorstel wat we gisteren of eergisteren hoorden... dat er meer Nederlandse muziek gedraaid moet worden op, Nederland, op Radio 2 bijvoorbeeld... en dat dat ja. ook van overheidswegen blijkbaar bepaald moet worden... is het feit dat wij allemaal, en ik zeg nu even gewoon wij allemaal... eigenlijk het hoofd schuin houden en nog een beetje meeknikken ook. Nou, er, is... er wordt eigenlijk wel vrij <lacht> serieus gereageerd ja, maar, op dit is, soort voorstellen. Er is ook best goede Nederlandstalige muziek. Ik bedoel, als dat betekent... Marco Borsato is allochtoon, hè, nou, overigens. Ja, maar kijk, wat behelst dat voorstel precies? Moet dat dan een kwotum worden wat wettelijk wordt vastgelegd of iets dergelijks? Dat, ik heb het niet goed begrepen. Maar wij gaan dan... serieus op die dingen allemaal in. Overigens doen we dat nu op dit moment, zoals wij hier zitten. Nou ja, ook. dat appelleert natuurlijk aan het gevoel dat we zijn overspoeld door vreemde machten. Uh, daar appelleert het aan. En dat de Nederlandse cultuur zich weerbaarder moet opstellen... Dus, uh, en dan neem ik aan Nederlands Nederlandstalige of Nederlandse cultuur... die ook kenmerkend Nederlands is. Hè? Dus dat, dat is, Dan krijg je ook nog weer een soort kwestie van hoe meet je dat dan? Hè? Om eventjes met het meten is weten mee te gaan. Uh -huh. Je kunt je hele goede Nederlandstalige muziek voorstellen... die, die heel erg onpatriotisch is of onvaderlandslievend. En wat doen we dan met vind, Ali vind, Is de dat dan ook goed? Is dat, dus met andere woorden, waar hebben we het hier nou eigenlijk om uh -huh. over? He, hebben we het hier over een uh, steun voor autochtone cultuur? Of hebben we het hier over een vorm van uh, esthetische propaganda? Dat, dat is maar, altijd lastig. Wat is er. Wat is, want ik, ik vraag. Ik ga daar nog een beetje lang over doorzeuren. Omdat. Je hebt een boek geschreven in 2008 over cultuurrelativisme. Daar komt dit onderwerp zeer uitgesproken in, in naar voren. Jij schreef ja. toen in het ja. Nederland dat na de schokken van de moord op Pim Fortuyn... en Theo van Gogh bezig was aan een roerig zelfonderzoek... werd cultuurrelativisme een pars toto voor alles wat er mis was met, met ons. Het zoetige vertroet, vertroetelen van de buitenlanders. Het eindeloze begrip voor andere culturen. Het bagatelliseren van de eigen cultuur. Door cultuurrelativisme hebben we de laatste jaren het onderwijs laten verloederen de onderklasse is er beroerd aan toe, zijn we niet weerbaar tegenover de islam... zijn de problemen van de multiculturele samenleving lang verwaarloosd... en heeft Dutchbed er in Srebrenica niks van ja. terechtgebracht. Die laatste zin, ja. dat was een soort ja, bonuspunt. Voor de goede orde, dat zijn dus niet mijn opvattingen. Hè? Dat is mijn samenvatting van hoe uh, cultuurrelativisme in dat debat wordt gebruikt. Dus als een oorzaak van alle ellende. Ja. En dat boek dat beweert eigenlijk heel kort gezegd twee, twee dingen. Uh, die misschien nu ook nog wel relevant zijn hoor, dat weet ik niet. Maar het, het, het belangrijkste is dat naar mijn overtuiging... cultuurrelativisme juist heel dominant is... in het wereldbeeld van mensen die zeggen dat ze het bestrijden. He, uh, er is sinds 2001 een hele golf anti-relativisten op gang gekomen... He, die allemaal zeggen, weg met het cultuurrelativisme... leven de Nederlandse cultuur, he, de, uh -huh. om het maar even bondig samen te vatten. Maar die betogen die zijn vaak juist doordrenkt van een aantal aannames... die juist heel cultuurrelativistisch zijn. Zoals. Namelijk, in de eerste plaats, cultuur bepaalt alles... Cultuur bepaalt wie jij bent en cultuur bepaalt het verschil tussen mensen. Dus daarbij wordt voorbij gegaan aan economische dingen, aan sociale dingen, aan politieke dingen. Nee, cultuur. Cultuur maakt, jij, maakt jou wie je bent. Mm -hmm. Twee, die culturen zijn totaal verschillend tussen verschillende soorten mensen. Jouw cultuur is totaal anders dan de mijne. Er staat er haaks op, dus er zijn eigenlijk heel weinig overlappingen. Er zijn alleen maar verschillen. En in de derde plaats, onze cultuur is de beste. Nou, die drie punten, dat zijn eigenlijk uh, puur cultuurrelativistische punten. Want cultuurrelativisten die zeggen precies dit. Dat wie jij bent gerelateerd is aan je cultuur. Dus dat je cultuur jou helemaal bepaalt. Mm. He, dus, dus mijn uh, analyse in dat boek is... dat al die mensen die zich afzetten tegen het cultuurrelativisme... en dat, zie je bij, dat zag je heel mooi bij Rita Verdonk bijvoorbeeld. Uh, uh, interessante vrouw, hoor, overigens. De, uh, je zag het ook bij Pim Fortuyn natuurlijk, bij, bij Geert Wilders... Al die anti-relativisten die, die in hun betoog... zie je telkens eigenlijk cultuurrelativistische elementen terugkomen. He, voorop de overtuiging dat onze cultuur is... datgene wat ons maakt tot wie wij zijn. Ja. En daar kan je heel veel op afdingen. Ja. He, want zo dominant is cultuur misschien helemaal niet. Maar blijkbaar wij zijn wij niet tot dat punt gekomen. Inmiddels zijn wij op ja. het punt dat we misschien zelfs wel... Ik zeg gewoon we, even voor het ja. gemak. Maar dat in Nederland een soort zelfcensuur is ontstaan. Dat je het ook niet eens meer bestrijdt, al die nee. dingen die er nou ja, overweer worden beweerd. Nee, klopt. En cultuurrelativisme wordt dan opgevat als het wegrelativeren van je eigen cultuur. De, van, ja, jawel, ah, de Nederlandse cultuur is niet zo... Maar dat is helemaal niet wat cultuurrelativisme is. Cultuurrelativisme is de overtuiging dat cultuur het allerbelangrijkste ja. is wat ja. mensen vormt. Nou, dat is het dominante paradigma van het maatschappelijk debat in Nederland tegenwoordig. Nu schreef jij dat boek in 2008 en we zitten nu in 2011. Uh, als we nog even doorgaan met beschouwen. hoe heeft het zich ontwikkeld na dat boek? Want, uh, want nou, ja, nou ja, dat, dat boek, dat, dat was natuurlijk. Nou, het, ook weer het, niet het, het oog van de orkaan of zo. Het is helaas allemaal gewoon doorgegaan. Ja, nee, ja het boek ligt. Nee, niet dat ligt. Dat, dat, dat, dat, dat boek is ook maar een boek. Maar, het, maar de thema's die daarin behandeld worden, die zijn nog steeds. Uh, hoewel je. Uh, het is wat minder expliciet geworden. Maar de voorbeelden die jij net aanhaalde... Hè, dus over de boerka, over die Nederlandstalige muziek op de radio... over dat tot in de derde graad getoon aangemerkt blijven... Dat, ja, dat hangt daar toch allemaal mee samen. Ja. Dus, dus we zijn... Naar mijn mening nog steeds niet ontsnapt aan dat culturalistische uh, dogma. Ja, nou meestal is het zo, als we zo'n onderwerp behandelen, dat er dan ook heel veel luisteraars zijn die van alles uh, uh, daarover willen zeggen. En die kunnen dat dan doen in ons gastenboek op radiokunstof.nl. We gaan het nu over iets hebben wat misschien iets verder uit de waan, van de, dag, van de waan van de dag staat. Alhoewel, dat kun je ook nog betwisten, Sjoerd de Jong. Uh, want je bent in het dagelijks leven ombudsman van NRC Handelsblad. Lange tijd was je chef boeken van die klant. Ja. Je bent ook interim hoofdredacteur geweest... voordat mm -hmm. Peter van der Meers, de Belg, zijn entree deed. Uh, de waarom de Belg? Ik ja. van Peter ja. van der Meers, de, de Belg, dat staat ja, okay. volgens mij zelfs ja, op zijn kaartje. Ja. Hij is ook bekende... Belg, in Nederland ja, nu. Ja. Um, je hebt op allerlei redacties gewerkt uh, bij NSJ-Handelsblad. En, en dat weten de meeste collega's van jou niet, kwamen we achter. Je schrijft poëzie. Ja. Waarom heb je dat eigenlijk uh, verborgen gehouden voor je collega's? Um, omdat ik ze niet vertrouw. Nee, <lacht> <om> <lacht> dit heb ik niet verborgen gehouden. Dat, het heeft gewoon niets te maken met mijn werk voor de krant. Dus het, het is, het is iets gescheiden. Dus. Ja, het is iets heel anders. En ik, ik ben wel van het uh, formalisme... dat je je verschillende rollen ook gewoon een beetje goed gescheiden moet houden. En dit is heel wat anders dan, dan uh, journalistiek. He, het maakt geen enkele aanspraak op, op uh, journalistieke of, of, of uh, uh, uh, relevantie. He, met, met één, er is één overeenkomst, maar dat is eigenlijk meer een overeenkomst... met dat vorige boek wat ik heb geschreven over cultuurrelativisme. Want de tweede de, de rode draad in dat boek is het belang van het woord. Mm -hmm. he, dat woorden zijn, zijn niet onschuldig. Of gewoon uh, uh, dingen die een betekenis geven. Nee, woorden zijn, woorden zijn ook wapens. He, en woorden, woorden veranderen de werkelijkheid ook. Daarom is het ook zo belangrijk. He, die die kwestie zoals hoe lang moet je iemand nog allochtoon noemen. Dat is, dat is niet voor niks dat daar zo'n punt van gemaakt wordt. Dat, dat is namelijk omdat woorden hebben macht. He, als, als, als, als ik jou tot in de zoveelste generatie dit kan noemen... dan, dan, dan ben jij dat ook. He, althans, als maar genoeg mensen dat doen. Nou... Uh, dus de macht van het woord, dat is een beetje iets... wat ook wel in, in, de, in, uh, in het ja, bundeltje terugkeert. En, en we kunnen daar nog wel even wat langer bij stilstaan, Sjoerd. Want, want ik denk dat er wel degelijk meer uh, uh, overeenkomsten zijn... niet alleen maar in het uh, gebruik van het woord of de macht van het woord. Of de maar, onmacht van het woord, hoor trouwens. Maar, goed, dat, dat maar, maar in om. ieder geval ook de, de, de, de, de, joen, de journalistieke houding... die je wellicht zou kunnen hebben als dichter... Daar, daar komen we misschien ook nog over te spreken. In ieder geval heet je bundel Uit het lood Het is uh, een, een, een dichtbundel waarvan... Ilja Leonard Pfeiffer zegt gedichten van een rijpe, ervaren en moedige dichter. Nou, en het is je debuut. Uh, daarvoor dank, maar het is natuurlijk dat eerste is natuurlijk uh, uh, ironie, althans ironie. Ik ben natuurlijk dan wel in stilte gerijpt, want het is mijn debuut. Nou ja, daar wil ik het ook met je over hebben. Wat is er in die stilte uh, tijdens het rijpingsproces gebeurd? Ja. Heb je Zoals een oude kaas betaamt maanden op een plank gelegen in het donker. Of wanneer is de dichter in jou opgestaan? Nou, het um, eigenlijk. Nou, het, het is ook een beetje natuurlijk met dank aan de NS om te beginnen. De krant is gevestigd in Rotterdam. En ik woon al, al, al sinds eind jaren 70 in Amsterdam. Dus. Dat betekent veel forenzen. Uh, uur heen, uur terug. Ja, in het uur heen ben je natuurlijk met je werk bezig. In het uur terug uh, heb je soms tijd om eens wat anders te doen. En dan, dan ontstaat de er wel eens iets. De NS. Ja, dus, dus de NS zijn geprezen. Ik maar, zie een heleboel mensen in de trein zitten die allemaal dicht <laughs> gedichten rijden. Ja, en, en al die lange wachttijden, dat helpt ook. Um, maar, maar de, de echte... Um, ja, wanneer het begonnen is... Dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Dat is toch eigenlijk wel ook gewoon diep in de jaren tachtig al, hoor. Met... Uh, jouw uh, Joost Wageman en de Maximale had je toen. Dat ja. is dus de jonge dichters die meer straatrumoer in de letteren wilden. En dat werd nog een hele toestand. En uh, conflicten met Michel Zeeman en dergelijke. Dus Bakke vis heel, die over hoofden werden uitgestuurd. Ja, die, de, de vis vloog door, uh, door de studio. <lacht> dus dat, dus dat, maar daar uh, werd je door geprikkeld, door dat beeld? Nou, of, niet door die vis, maar ik dacht... Het is, poëzie is dan toch ook wel iets waar je wat mee kunt doen. Wat, wat iets kan uitdrukken over... Uh, ja, over de actualiteit. Anders dan journalistiek. Maar blijkbaar uh, dus. heb, je dus ook, had je de, heb je daar dan ook een behoefte aan... om te ontsnappen aan die waan van de dag. En, want want de, dicht, de taal van de dichter is een andere taal ja. dan die van een journalist. Ja, zeker. Ja. Nou, ik, wou net, ik wou net zeggen dat ze begonnen in 1987, 88 of zoiets... Dus, dus, dus 30 jaar later is, het de, is dit is het de je eerste debuut. bundel van dus, zo'n... Uh, nou ja, zo maar het is dus wel heel lang mens. weg geweest. En, en op een gegeven moment uh, er staat één gedicht in. Dat is Angst voor Jongeren. Uh, en dat, uh, dat was nou echt mijn debuut. Dat is verschenen in uh, begin jaren 90, in dat blad Millennium. Dat was een, een, een, ja, een, een cultureel tijdschrift van Serge van Duinhoven... en uh, Joris Abeling, onder andere. Ja. En daar heb ik dus echt mijn debuut gemaakt als... als ja, want, en dat is ook een, een prachtgedicht. Dus dan ga ik je meteen vragen om dat voor te dragen. Oké, okay, dan gaan dat wordt dat nu de eten ingeslingerd. Angst voor jongeren. We trokken de laatste kopij uit de laserprinter. We zagen schil, waren bang, maar we deden ons werk. Je moet je niet aanstellen, snauwde mijn straatgenoot. Het is net zoiets als horde lopen met een ketting in je rug... Hij had een zwak hart, maar ik begreep wat hij bedoelde. Hoe sneller je ze bijschoold, hoe eerder ze voorbij gaan. Ze waren jonger, beter gekapt, met rugzakjes vol gadgets, apps en paddo's. Paddo's, paddo's, bestormden ze de arbeidsmarkt. Maar wij zijn niet ijdel, riep ik. En vroeg de serveerster om een bijbel en een paar roze panties. Pak je geweten, schud het op. Geef je avatar een zoen die klopt. Sla die drummer, hou je koest... Neem hem mee naar Middle Harness, baby. Mijn vriend greep de kroegtijger bij zijn rode bretels... en overtuigde hem in één klap van onze goede bedoelingen. De volgende ochtend, vanuit afkikcentrum Hasta La Vista... stuurden we e-mails om ons standpunt toe te lichten. Pak je geweten, schud het op. Geef je avatar een zoen die klapt. Sla die drummer, hou je koest. Neem hem mee naar Middle Harness, baby. Dat baby aan het eind en ook in het midden, dat uh, versterkt nog eens het beeld wat ik, dat ik het toch nou, een soort zo, zo pop, een soort soort kinderbouw is. Nee, nee nee nee, rustig dan maar. Uh, een soort popdichter. Ja, nou, ik, ik ik ik dacht er is een verwantschap met die met die Amerikanen waar ik vroeger altijd, uh, waar ik in de jaren 60, 70 uh, voor het eerst ja. uh, kennis mee maakte. Nou, dus dat is dat is heel goed, dat is heel treffend, want inderdaad. Uh, uh, ik begon wel heel uh, vroom over Joost Wageman en de Maximale. Maar de, de poëzie die je, of de gedichten die je hierin aantreft... die zijn eigenlijk... Nog meer geboren uit een soort uh, verwantschap met popmuziek dan, dan een, een diepe uh, innerlijke verwantschap met, met klassieke poëzie. Mm -hmm. ja, ik bedoel, ik ben geen. Uh, geen de de, de, de mei taal van Goorter, dat is niet echt. Uh... Ken ik? Nee, maar ik ken het natuurlijk. goed, van school dan. Maar dit is, dit is ook. Die bundel is. Uh, die hier en daar behoorlijk onpoëtisch. En dat is ook wel uh, bewust of verklaarbaar. Uh, dat, dat komt omdat. Ik, ik heb er meer het ritme in gezocht en de cadans van popmuziek, inderdaad, dan van klassieke poëzie. Uh -huh. um, of dichter... van experimentele poëzie, hoor. Omdat het dichter bij je ligt dan. Uh, dan ja, omdat nou. De klassieke. Um, ja, dat denk ik dan wel. Dat ja. denk ik dan wel. Maar het, het, het, er zit iets in van wat de indruk op mij maakte, toen, dat ben ik gaan lezen toen na die maximale. Is Ellen uh, Ginsberg bijvoorbeeld. Hè? Ja, natuurlijk. Nou ja, de, de, de beat dan poetry, heb... Howl en zo. Maar wat daar heel erg aan verwant is, is natuurlijk ook de muziek van Bob Dylan. En dan niet de protest Bob Dylan of de, de, de maatschappelijke Bob Dylan... maar een beetje de getikte Bob Dylan. En dat is voor mij altijd geweest de Bob Dylan van de basement tapes. Ja. Met hele rare, rammelende muziek die in een kelder is gemaakt in 1967 met de band. En dat, heeft mij, dat, dat sprak mij al aan toen ik op de middelbare school zat. Uh, vroeger of later Dylan-fan. Uh, omdat het zo, één uh, recensent heeft een keer van die, van die plaat opgemerkt... het is glorieus getikt. En dat vond ik wel een mooie kwalificatie. Het is namelijk uh, ontzettend enthousiast. En je wordt er op een bepaalde manier wel vrolijk van. Maar het is ook echt tikt. Het is nonsens eigenlijk. Het zijn nonsensliedjes. En hmm. um, ja, iets daarvan heb ik in die bundel willen brengen. Ja. Soms vrij letterlijk ook, hoor. trouwens. Er zitten verwijzingen in naar... Uh, ik zal niet verklappen, maar er zitten verwijzingen in naar, naar Dylan. En dat, dat spreekt me aan omdat het een... Uh, het geeft een zekere ontregeling van het woord weer... En dat brengt me dan weer terug op, op wat ik zei over het maatschappelijk debat. Want, en misschien dat dat me getriggerd heeft hoor, om, om dit te maken. Dat je de afgelopen tien jaar ook ziet dat... dat, dat um, of laat ik het zo zeggen, als je je niet als journalist instelt... op het maatschappelijk debat, maar gewoon als, ja, als mediaconsument... dan kan je toch af en toe de indruk krijgen van waar gaat het? Dat is een, een, een, een, een ratelende innerlijke monoloog van een land op drift... En iets van die, van die ratelende innerlijke monoloog heb ik in dat, dat boekje, in dit bundeltje willen leggen. Ja, dus je bent eigenlijk uh, weggegaan van de feiten. De feiten waar je in het dagelijks bestaan natuurlijk uh, constant mee wordt geconfronteerd, en dat is maar goed ook. Ja. Want een journalist moet zich bezighouden met de feiten. Maar je bent eigenlijk de uithoeken ja. van de verbeelding voor jezelf op gaan ja, zoeken. Ja, bovendien, journalistiek moet natuurlijk antwoorden geven. He, journalistiek, kijk, poëzie of literatuur in het algemeen is gebaat bij ambiguïteit, bij ambivalentie. Dubbelzinnigheid, wat, wat bedoelt die man? Wat bedoelt hij misschien het omgekeerde van wat ja. er staat? Ja. Dat kun je natuurlijk in de journalistiek niet doen. De journalistiek moet antwoorden geven en moet eenduidig zijn. Ja, als, als dat, dat maak je natuurlijk als ombudsman weer mee in een ja. andere rol. Een, een, een journalistiek stuk wat volkomen dubbelzinnig is... ja, daar heb je niks aan. Ik bedoel, het moet helder zijn. En, en Poëzie dat... daarentegen is ja. natuurlijk ja, het spiegelbeeld daarvan. Ja. Er is verkeersinformatie. Het is niet zo druk meer op de weg, maar toch nog twee files. Op de A15 Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. En daarom tussen Kloopendel en Wadernooi 6 kilometer. Goed nieuws is er op de A73 Maasbracht naar Nijmegen. Want zojuist heeft de Rijkswaterstaat weer een rijstrook geopend bij Belveld. Wordt er wordt dan nog een vrachtwagen opgeruimd. Maar het verkeer kan er dus weer langs. Tussen Bezel en Belveld nog wel 7 kilometer file. Als u die file wilt vermijden, kunt u omrijden via Eindhoven. En we gaan moeiteloos door naar Mark Brasser, tennis. Ja, want Andy Murray is op Wimbledon hard op weg naar zijn derde achtereenvolgende de halve finale. Hij speelt tegen een Feliciano Lopez uit Spanje. Hij won de eerste set 6-3. 6-4 werd het in de tweede set voor Andy Murray. En hij heeft een break voorsprong te pakken in de derde set. Staat dus 3-2 voor. En ze veert zelf om er om 4-2 van te maken. Nadal heeft het ietsje lastiger. Rafael Nadal speelt op baan 1 tegen de Amerikaan Marty Fish. Leek niks aan de hand voor de Spanjaard. 2-0 voor. 6-3 en 6-3 in het voordeel van Nadal. En toen kwam de derde set. Daarin werd het 6-5 voor Marty Fish. De eerste elf games in die set gingen op service. Toen serveerde Nadal om er een tiebreak van te maken. Maar de Spanjaard verloor zijn service en daarmee de set. Dus Nadal 2-1 in sets voor. Uh, niks aan de hand natuurlijk voor, voor de Spanjaard. Andy Murray is veel dichter bij de halve finale. Hij staat uh, na nou, 2,5 set voor tegen Feliciano Lopez. NTR brengt cultuur. Elke dag. Well, de comic book in me just us. We caught the bus. Oh, a little chauffeur though she was back in bed on the very next day with a nose full of pus yay heavy and a bottle of bread yay heavy and a bottle of bread yay heavy and a bottle of bread it's a one track town just brown and a breeze too pack up the meat sweet we're heading out For tall in a pile of fruit Get the loot, don't slow, we're gonna catch a trout Get the loot, don't be slow, we're gonna catch a trout Get the loot, don't slow, we're gonna catch a trout Now pull that drummer out from behind that bottle Bring me my pipe, we're gonna shake it Slap that drummer with a pipe, that smells Take me down to California, baby. Take me down to California, baby. Take me down to California, baby. Take me down to California, baby. baby. Yes, yeah, the comic book and me, just us. We caught the bus. The poor little chauffeur though, she was back in bed on the very next day with a nose full of pus. Yay, yeah, heavy in a bottle of bread. Yay, yeah, heavy in a bottle of bread. Yeah, heavy. Dit soort muziek vraagt me altijd af wat ze geconsumeerd hadden... toen ze, toen ze besloten met z'n allen een sessie te gaan doen. Uh, wat nou, denk jij? Veel muesli. Heel veel muesli. Ik was op platteland ergens <laughs> uh, in, uh, in de heuvels in uh, Upstate New York. Dus... Ja, dat is muesli, ja. Ja, dat is muesli ja. nee. ja, country. Dit was van de Basement Tapes, Bob Dylan. Yay, heavy and a bowl of bread. En dit, iets uit dit nummer is teruggekomen, ja. als ware, ja. gerecycled... Ja. in de huidige poëzie ja. van Sjoerd de Jong, ombudsman van de NRC ja. Handelsblad Dat nou is ja, leuk. gejat, oneerbiedig kan je zeggen, maar dat is niet... Nee, zo heet niet, dat hoor. niet in dus, de poëzie. Nee, hè, dank je. Ready, Ready Kijk, Made heet dat dan. Die, die, die, die, die muziek van die Basement Tapes, dat zijn van die dingen... die blijven door je hoofd spoken. Die flarden, die, die tekst van Dylan, ik weet niet of dat goed het verstaanbaar was, hoor. Dus het is een beetje een zompige opname. Maar dat zijn, dat zijn absurdistische flarde teksten. En op de een of andere gekke manier blijven die toch door je hoofd spoken. En dat had ik ook. Dus een flart uit dit nummer keerde telkens bij mij terug. En dat kwam weer naar boven in, een keer in een scène toen ik in, uh, uh, een keer uh, in, uh, uh, ergens in een ziekenhuis rondliep en daar een Amerikaan zag binnenkomen die uh, een knetterstoonde Amerikaan. Dat wel dus. Geen musli. Die dacht dat hij doodging en... Uh, uh, zeer kalmerend werd toegesproken door het verpleegkundig personeel... en ik stelde me voor hoe in zijn hoofd al die muziekflarden ook terugkwamen. En dan, dan krijg je dus uh, zoiets als uh, dit. School dreunt door zijn oren. Ze speelden die oude boerenwals. Een lege schuur met echo overal. Het strippoekje en ik, alleen wij, we pakten de bus. De kleine chauffeur daarentegen die lag thuis in bed. De volgende dag, met een neusvol pus. Kom op, blus mijn brandje. Nou, zo gaat het dan door. En kortom, dat zijn flarde jeugdsentimenten of herinneringen die dan door zijn hoofd schieten. Ja. En dus ook een beetje woorden die, die, die, die losgezongen zijn geraakt van hun herkomst. Wij spraken met de vriend, dichter, criticus Maarten Doorman, met wie je ook hebt samengewerkt, ja, ja. Uh, bij ja. een ander boek. En hij legt dus moeiteloos aan ons uit een verband tussen Jack Kerouac, uh, Vietnam, New Journalism, de gedichten die je schrijft. Hij zei tegen ons, hij schreef samen met een vriend ooit een heel tijdschrift vol, Gonzo. Dat was nogal wild. Hij heeft een voorliefde voor de hyperbol van de, o en de overdrijving. En dat zie je nu ook terug in zijn gedichten. Ah, nou ja, waar is hij? <laughs> wat wil je verslaan nou, ja, wat? Uh, nou, Vietnam, dat is... Dat is maar ik vind dit zo grappig, zegt, want dan... eventjes voor de duidelijkheid. Hè? De ja. luisteraars zouden nu kunnen gaan denken dat je 72 bent of, of 68. Ja. Maar je bent gewoon 50. Ik ben gewoon vijf, 51. Ben jij niet gewoon... Is dit, is ho, hoezo is dit jouw wereld, Jack Kerouk, Vietnam, New Journalism? Het is, ik ben opgegroeid uh, halverwege de jaren 70. Dus net op het breukvlak van die hele... Uh, jaren zestig, golf. Daar kun je misschien ook wel iets over zeggen. En het, uh, het aanbreken van een nieuwe tijd, weer ja. de jaren tachtig. Dus ik heb wel... Dat was de generatie van mijn oudere broer. Als ik die, had, die heb ik niet, maar als ik die had gehad... dan was, was hij was de Vietnam-generatie en de protest Bob Dylan enzovoorts. Daar ben ik helemaal niet van. Ik ben een stap later, maar ik heb dat natuurlijk wel meegemaakt. Dus... Nou, uh, nee, dat natuurlijk. Dat is voor mij helemaal niet natuurlijk. Waarom heb jij dat meegemaakt, terwijl je het eigenlijk niet meegemaakt nou, omdat, hebt? Uh, ben jij uh, kijk, een, een oude, oude, ziel of een een? een nee, maar wij, wij, jongen, wij of... twaalfjarigen in de tijd van voor internet uh, maakten plakboekjes met uh, stukjes uit de krant. Uh, over uh, Watergate, over Vietnam, over de oliecrisis, over de, de Yom Kippur-oorlog. Uh, dat, ja, dat, Helder epos. Dat, uh... dat deed men bij ons in de straat. <laughs> dus, zo, ja. zo is de krant geboren, als het ware. Ja, zo is de krant geboren. En dan ben je twaalf of dertien, dus dan heb je daar nog geen opvattingen over. Maar je, je, ja, dat is toch spannend. Ja, want, want dat is eigenlijk als je deze bundel uh, leest, en eigenlijk zou ik iedereen die die bundel leest ook gewoon aanraden om het hardop voor te lezen, want dan krijg je het ritme ook lekker te pakken, dan heb je toch het idee dat het dat de grondtoon van deze wel degelijk een zekere melancholie is en een verlangen. Ik wil niet zeggen na tijden dat het beter was, maar wel, me, er zit veel melancholie in je in je gedichten. Oké, okay, ja, nou dat zou kunnen, dat zou kunnen. Het uh, dat die melancholie is, dan denk ik meer, kijk, het gaat om het woord en om de, om de macht en de onmacht van het woord. De melancholie die erin zit, is denk ik dat je toch Gaandeweg die bundel, want er zit zeker opbouw in. Hè? Het begint als het ware met een aantal vergadergedichten. Het ja. gaat dus over het woord tijdens zeg maar het, het management. Daar komt, heel, ja, daar komt heel veel jargon ja, uh, in voor wat echt uh, tot hilarische scènes uh, levert. Al meteen uh, gaat het over een spoedvergadering en conversationele implicaties... en ja. jouw lulverhaal en, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Uh, dat zijn woorden die je veel tegenkomt in je, <laughs> nou, je, op kunt je, je redactie. Nee, maar je kunt je zo voorstellen dat dat zo gaat in de vergaderzalen. <laughs> ja. En, en, en daarna schakelt het meer over naar het publieke debat. Ja. En dan is de volgende stap het private, ik bedoel de, de, de, de particuliere hersenspinsels. Ja. En die zijn inderdaad vrij melancholiek. Want dan komen jeugdherinneringen, een jeugdsentiment komt boven. En dan blijken die ook eigenlijk uh, geen soelaas te bieden. He, dus de, ook, die, ook de woorden van vroeger, je, die, die je dan met andere woorden, misschien nog uit dat plakboek zou kunnen destilleren, die zijn krachteloos geworden. Dus daar, daar zit een zekere melancholie. En maar ik, ook, ja. ook, ook ik, ik associeer het ook heel sterk met, met een, een jongen die op zijn rug in het gras wil liggen, uh, in het veld, in het open veld liefst, naar de, naar de, naar de wolken starend, met een graspriet tussen de tanden. Ja, en dan in de wolken Lucky Luke en Jolly Jumper herkennen. Ja. Ja. Maar, en dan is die man ah. ombudsman van NRC Handelsblad. <laughs> en dan zit hij in, met lulverhalen in vergaderingen. Nou, nou nee, ik vergader niet zoveel hoor. Oh, de ombudsman, de ombudsman het niet veel. Maar uh, dat is weer een heel ander chapitre hoor. Maar als ombudsman moet je natuurlijk ook. Woorden zijn heel, heel relevant. Ik bedoel, je, je, je moet je woorden natuurlijk. Maar je echt, bent Je bent, inge, kiezen, dus... je bent ingegordeld. Nee, je... nou, de ombudsman is, is onafhankelijk. Dus Iedereen met een baan weinig, heeft toch een zekere. Kan niet de hele tijd op zijn rug in het gras liggen met een graspie tussen de mond. Uh, nou, ja, het is dat ik geen tuin heb, maar anders. Zou dat is <laughs> nou, wel het grootste deel. Laat je hoofdredacteur er niet horen. Nee hoor, nee, maar goed, je bent, je bent voortdurend bezig. Maar ik, ik er niet zoveel. Maar, het is, maar ik ben je het met me eens dat, dat er wel een zeker verlangen... Ja. naar de, ja, de vrijheid en, en misschien ook de, de speelsheid van, van vroeger... In je, in je, uit je gedichten klinkt? Ja, see, dat zou je denk ik wel kunnen zeggen. Maar of dat naar nou vroeger is, weet ik niet. Het, het is misschien wel naar een tijd dat woorden... Of een bepaald idioom dat dat nog vers was. He, de, de, de, de rode draad in die bundel is ook wel dat het idioom waar, waar, waar, waar wij nu in zitten, dat dat eigenlijk tot op de draad versleten is. Ja. En je hunkert dus wel eens naar nieuwe woorden of naar een nieuw, uh, een nieuw begin of een nieuw. Ja. Zonder het al te radicaal te maken. Ik bedoel, uh, ik ben een, uh, van oudsher anti-revolutionair. Ik kom uit een. Uh, antirevolutionair christendemocratisch nest. En dat heeft me tot op de dag van vandaag getekend. Ik bedoel, er zijn wel eens mensen die denken dat ik links ben. Maar ik weet niet hoe ze daarbij komen eigenlijk. Um, dus een, een, een, en dat antirevolutionaire, dat zit er wel in. Maar je zou, um, je zou wel willen dat er een keer een nieuw idioom werd geëikt. Waarin, de, de, ja, waarin verhoudingen weer, weer uh, wat soepeler werden. Ja. He, want het is nu wel heel erg in elkaar gewrongen. Trouwens, we leven... Wat dat betreft is dat misschien mijn, kritiek, mijn kritische positie... die ik als columnist had in het maatschappelijk debat... die is wel eens vaak of vaak geïnterpreteerd als heel links. Maar die is eigenlijk meer antirevolutionair. In die zin dat ik vind dat we vanaf 2001... eigenlijk al in revolutionaire tijden leven. En ik, ja, God, ik ben anders een scepticus. Ja. Ja, want, want dat brengt me eventjes weer bij die krant uh, terug. Hè. Uh, je bent dus dichter, uh, al heel lang eigenlijk, sluimerend... maar nu he, heeft dat dan geleid tot een, uh, een debuutbundel. Uh, maar je bent dus ook, waar we het al over hadden... ombudsman van NRC Handelsblad. Uh, je maakte ooit deel uit van de hoofdredactie... Uh, maar je bent uiteindelijk nu ombudsman geworden. Ja. Ja. Waarom is dat? Is dat op eigen verzoek? Of ja, het, ik vind het op een mooie manier in elkaars verlengde liggen. Ik heb uh, van 2005 tot 2010 deel uitgemaakt van de hoofdredactie. En uh, na vijf jaar dan, uh, dan zit je tijd erop. En dat, had... dat, is, dat is contractueel vastgelegd. Ja. ja, maar ik had ook geen. Het leek mij, niet, ik, ik, het leek mij interessant om dan uh, niet weer terug te keren naar de loopgraaf, zullen we maar zeggen. Dus om. Dat is bij de krant ook niet ongebruikelijk. Hè? Dat, dat je als je uh, hoofdredacteur bent geweest. Dat vind ik ook wel goed hoor. Dat je dan. Uh, vroeger was het zo, als je eenmaal hoofdredacteur bent geweest. dan ja, en je, en je bent het niet meer. Ja, dan zit er maar één ding op. Dan moet je of. Uh, ja, god, of je moet, je moet weg. Je moet burgemeester worden ergens. Of, ja, of uh, correspondent. Dat doen ze ook voor, nog wel eens, geloof ik. Maar uh, Volker Jensma is uh, bij de krant hoofd, tien jaar hoofdredacteur geweest. en nu juridisch redacteur. Wat, wat zijn expertise ook is. En uh, ik dacht, ja, wat is nou mijn, wat is nou mijn, uh, wat heb ik nou in mijn vingers? En ik ben columnist geweest. Hè, voordat ik uh, in de hoofdredactie kwam, ja. was ik columnist op de opiniepagina. Dus ik hou van het opinierende uh, werk. Ik ben geen uh, hardcore verslaggever. Dus ik hou van opinierende journalistiek. Uh, ik hou ook van uh, reflecteren op het vak. Dus uh, ik vind deze functie, eerlijk gezegd, uh, die komt dicht bij jou, krantser. wel op het lijf, geschreven. ja. Ja, ja. ja. ja. Jouw, diezelfde Maarten Doorman, die, die zei tegen ons uh, dat je echt tropenjaren had beleefd toen je in, in je jaren als hoofdredacteur. Nou, ik niet alleen, dat, dat, volgens mij iedereen die in een hoofdredactie zit uh, nu in in, uh, in de krantenland, die maakt tropenjaren mee, want. Dat weet iedereen ook wel, de tijden dat, je, dat de oplagers tot in de hemel groeiden... en de advertentieinkomsten met kraaiwagens of vrachtwagens tegelijk werden binnengereden... die zijn al lang voorbij. Ja. En, en het is dus ook echt niet zo dat, je, dat leden van een hoofdredactie in een met hout gelambriseerde rooksalon zitten... om, om uh, een beetje over de wereld na te denken... en op grote afstand eens te kijken of het goed gaat. Mm -hmm. uh, het, is, ook, het, is keihard, het is echt heel hard werk. Gisteren stond nog in de krant dat de oplagercijfers van, van, van, van NSC of het aantal abonnementen, moet ik zeggen, gedaald uh, is. Ja, dat zijn die hooicijfers. Dat, is, dat voert denk ik wel ver om dat uit te leggen. Dat is heel, dat, die zitten op een bepaalde die technische... Cijfers niet of zo? Jawel, maar, het is, maar goed, het is ook meten is weten, zei een, een, een, een politicus... Bekend aan het begin van BV, de uitspraak. Maar hoe je meet. hè? Ja. en daarvan blijkt dan weer wat je weet, dus, dus je kan meten en meten en die cijfers, die, die, die, die, um, die, nou ja, ik wil niet zeggen dat ze vertekenen, maar uh, ze geven een bepaald beeld. Het is wel zo, inderdaad, dat in het uh, eerste kwartaal van 2010 um, was er nog geen sprake van een oplage stijging bij NRC, en die is er volgens, uh, de, dus volgens uh, de krant nu wel na de overgang op compact, op tabloid-formaat. Het ja. is op 7 maart compact geworden. En vertoont sindsdien een oplaagstijging. Maarten Doorman zei, hij ziet hoe slecht het nu met de krant gaat... en daar leidt hij onder. Al zal hij uit solidariteit met zijn collega's dit niet zo snel zeggen. Hij zat al zo lang bij NRC. Hij wordt toch gezien als een deel van het ancien regime. Men vond dat er iets moest veranderen. Dat hij weg moest, begreep hij zelf ook wel. Al stond hij hetzelfde voor als Van der Meers... namelijk meer avontuur bij de krant. Ik zou hem graag weer als chef boeken zien. Of als correspondent in Washington. Nou, als Maarten Doorman dan hoofdredacteur wordt, dan kan die meisje uit boeken maken. Dat Maarten Doorman wordt nooit hoofdredacteur, denk ik. Maar, maar laten we even inzoomen op, op, op, op jou. Ja. Uh, blijk, blijkbaar is het toch wel meer aan de hand dan alleen maar hooicijfers. Uh, ja, het nou, gaat niet goed bij de krant en dat gaat jou aan het hart. Nee, kijk, Maarten is de auteur van uh, het uh, prachtige boek De Romantische Orde. En uh, de romantiek is natuurlijk de, de, de overtuiging van het lijden. Van het tot diep inzicht komen door het lijden. Maar uh, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo van. Uh, hij wat, ik ben het eens met wat hij zegt over de krant. De krant maakt nu een zeer turbulente periode door. En uh, ik was inderdaad, of, of ben nog, voor, voor, voorstander van meer avonturen in de krant. Ik vind ook dat Van der Meers dat voor een, uh, heeft gebracht. De krant is in, op allerlei manieren in beweging. En sommige daarvan zijn goed, sommige vind ik niet goed. Ik bedoel, ik lees mijn, mijn rubriek. He, er zijn een aantal, uh, met name met de voorpagina is het zoeken... naar een goede vorm op compact formaat. Dat is een paar keer in mijn ogen misgegaan. En dat schrijf ik op, maar goed. dat wil niet. Als ombudsman, ik... omdat jij commentaar geeft ja, uh, ja, op, nou ja, op de, de gang van zaken. Ja, de, de, de keren dat ik dat opschreef was vooral omdat heel veel lezers dan schrijven. Ja. He, ik heb veel contact met lezers en uh, die houden ook heel scherp in de gaten... Wat er met de krant gebeurt. Het ja. is natuurlijk hun krant. Ja, dat was onder andere bijvoorbeeld toen Anthony Kameling. Ja. Uh, de dood van Anthony, uh, Anthony Kamerling... Ja. zo breed ja. werd uitgemeten op ja. de voorpagina van NSC ja. Handelsblad. en iedereen zich uh, in het, naar het hoofd greep. en dacht... waar is die krant nu in vredesnaam mee bezig. Nou, dat is nog een paar keer voorgekomen. Nou, maar nooit zo. Ik, dat, dat was een, echt een, een, een, een misser. Um, die jij ook opgeschreven hebt ja, en ja, als misser hebt betiteld. Ja, zeker. Uh, de kop was geloof ik, de krant heeft de plank misgeslagen. En, uh, zoiets. Maar ik, ik begreep wel, want wat ik dan doe is... Ik praat met mensen hè, die, de, die dan die dag de krant gemaakt hebben. Waarom hebben jullie dat zo gedaan? Wat was de afweging? Uh, wat was de keuze? Hoe had het ook anders gekund? En dan vel ik mijn oordeel. In dit geval snapte ik wel wat de beweegreden was... van de, de chef die toen die voorpagina maakte. Want... Kijk, de krant wil natuurlijk voor, voor deze tijd zijn. Nou, Anthony Kamerling een, een, is een bekendheid onder uh, twintigers, uh, dertigers ook nog wel. Onder ouderen is hij eigenlijk al nauwelijks bekend. Mm -hmm. eh, Ik ken hem heel erg van die, die film van Boudewijn Buug bijvoorbeeld. Maar, ja, kijk. Ja. Dus, dus dus... Niet uit GTST. Ja, en er was, en er was door, die, door zijn zelfmoord, was er die ochtend, het werd werd op ochtends bekend gemaakt. Mm -hmm. hè, dus, en de krant heeft dan nog een uur of vier om daar wat mee te doen. Er was veel opwending over. Op internet en overal op fora en sociale media zag je dat borrelen. Nou, Ik snap heel goed de journalistieke impuls om dan te zeggen... daar moeten we wat mee doen. Alleen ik vond dat de krant dat dus in de opwinding verkeerd gedaan had. Namelijk uh, in plaats van een... Een, een, ja, een sekbericht eigenlijk. Of een, ja, ne ne of een mooie necrologie. Ja. Maak een mooie necrologie waarin je uitlegt wat het belang was van, van deze man... en waarom die zoveel mensen aansprak, en dan maak je ook meteen duidelijk... waarom je dat op de voorpagina ja, zet. Ja. Maar nu was het door allerlei omstandigheden... een heel zwaar nieuwsbericht geworden... met een grote foto erbij, een hele ingezoomde foto op zijn ogen. En, nou ja, en was, zelfmoord in de kop. Het, het was ja, eigenlijk in alle opzichten bad. dramatisch kunnen we samenvatten. We worden nog even getennist, geloof ik. Mark? Ja, drie van de vier uh, halve finalisten zijn uh, inmiddels bekend... na Jo-Wilfried Tsonga en uh, Novak Djokovic. Uh, vanmiddag is daar Andy Murray als nummer drie bijgekomen. Andy Murray won zojuist een minuutje geleden ongeveer... in de straight sets van uh, Feliciano Lopez. En jullie horen misschien het, uh, het gejuich op het centercourt. Natuurlijk, Britains Hope. Andy Murray, de man die eindelijk weer eens een Grand Slam-titel naar Groot-Brittannië moet brengen. Hij is door naar de halve finales. 6-3, 6-4 en 6-4 in het voordeel van Andy Murray. Nadal is er ook bijna. Hij speelt op baan 1 tegen Marty Fish. Hij verloor de derde set. Nadal had de eerste twee gewonnen, maar heeft een breakvoorsprong in de vierde set. Dus het ziet er goed uit voor Nadal. Dat zal de laatste zijn die het kwartet halve finalisten gaat complementeren. Mark Brasser was dat met nieuws over de match tussen Murray en Lopez. Uh, ja, we waren net uh, in, in één affaire waar jij als ombudsman in NRC Handelsblad, uh, Sjoerd de Jong, hebt gereageerd. Uh, een jaar geleden zat Peter van der Meers, de huidige hoofdredacteur van NRC Handelsblad, hier in dit programma bij Frank van der Linden. En, uh, en toen ging het eigenlijk over een kwestie die, die jij zeer hoog opnam. Beter op een dag kwam er een stuk van uh, Wilders binnen bij NRC Handelsblad... bestemd voor de opiniepagina waarin werd gepleit voor een Koranverbod. En toen? En toen is uh, NRC erin geslaagd om dat stuk niet te plaatsen, ja, begreep dat, ik. Dat besloot uh, Sjoerd de Jong voor de krant, nu de ja. plaatsvervangend hoofdredacteur. Eens niet mee eens. Ik ben er totaal niet mee eens. Ik heb dat ook gezegd aan de redactieraad. In de procedure die geleid heeft tot mijn aanstelling... heb ik verschillende keren met de redactieraad gepraat. Gesproken. En dit was een van de dilemma's die jou een, in dat ja, vrouwelijke. Ja, dus een van de voorbeelden die ik ook gegeven heb. van Dat snap ik gewoon niet. Uh, NRC zegt daar om allerlei redenen. En als ik, dan, ik begreep dan, ja, het was net niet goed genoeg geschreven. En de stelling oh ja. was niet genoeg onderbouwd, et cetera, et cetera. En dan uh, plaatst NRC het niet. Het gaat naar de Volkskrant, waar het na enig debat wel geplaatst wordt. En NRC moet de namiddag uh, van de dag waar de Volkskrant het plaatst... moet al redactioneel over het stuk beginnen. Want je kon, je kon zo voelen dat het een stuk... Was dat het centrum zou worden van het debat over. Uh, hoe kan over dit gebeuren bij een krant die voor de vrijheid van meningsuiting, et cetera is? Wel, hoe kan dit gebeuren? Ik was er natuurlijk niet bij toen die beslissing genomen werd. Uh, uh, ik denk dat het dan een, een verwarring is: van wat moeten we redactioneel doen en wat moeten we doen op onze opiniepagina's. Uh, het is niet. Uh, ook bij de standaard ben ik heel veel keren. Um, aangevallen zelfs door lezers die zeiden van... wij snappen niet dat dat en dat in uw krant kan staan. Maar je hoeft um, het er niet mee eens te zijn? Nee, ik, uh, gelukkig maar. Peter van der Meers, nou volgens mij zat je echt op hete kolen... je zei, mooi, dan kan ik dit meteen even rechtzetten. Nou, nee, want ik, ben inderdaad, toen, ik heb dat ook gehoord in de uitzending... en ben de volgende dag bij hem binnengelopen om te zeggen... nou ja, zal ik je vertellen hoe het gegaan is? Want hij zegt terecht, ik was er natuurlijk niet bij. Mm -hmm. nou, dat, het dat, is dat... niet zo gegaan. Nee, het is niet zo geweest ah, ja, dat jij dat stuk van Als wilde... je dit hoort, zei zeggen, hij is hoofdrecteur geworden... omdat ik dat stuk heb geweigerd. He, maar de, het, ligt, het ligt toch liggen. zoals gebruikelijk wat, wat ingewikkelder... en ook wat minder spectaculair. Om te beginnen, ik heb niet beslist om dat stuk te plaatsen... maar het is in de, het contact tussen de... Oh, Overigens, eerst één ding rechtzetten. Grit Wilders heeft uh, voor die tijd regelmatig bij ons op de opiniepagina gestaan. He, dat fameuze... En ook onder jouw hoofdredacteur. Oh, ze, Dat stuk van hem uh, voor in die met Ayaan Hirsi Ali... een liberale jihad uh, opriep... Hè? Dat stond in het NRC Handelsblad. Ja, okay. Dus van smetvrees ten opzichte van Geert Wilders is echt geen sprake. Maar wel natuurlijk van kritiek op dat stuk. En wat er gebeurde was dat de opinieredactie zei: ja, maar wacht even, we vinden dit stuk nogal, wat is het? Onbehouden opgeschreven. En uh, kunt u daar nog wat aan doen? Uh, of ze wilden het inkorten. Of er is iets gebeurd waardoor hij zei. Nou, ik, sorry, ik trek het terug. Uh -huh, uh -huh. Nou, daarna, hij was, heeft. Uh, Geert Wilders heeft het stuk teruggetrokken. Ja, omdat de opinieredactie het wilde. Inkorten of uh, de, vond dat hij het hier en daar moest herschrijven. In elk geval, in dat contact tussen hem en de opineredactie... is dat misgegaan of misgegaan. Heeft hij uiteindelijk gezegd, uh, sorry maar... Uh, vond jij dat jammer? Bekijk het maar. Nee, want ik hoorde het later pas. Hmm. En ik heb vervolgens in de rubriek die er toen was voor, uh, uh, voor de hoofdredacteur... heb ik dat besluit uitgelegd en heb ik gezegd... nou ja, oké, okay, kijk, het, het, het, het was natuurlijk ook een... Uh, hij zei in feite, zoals ik het dan heb begrepen... er moet geen letter veranderen aan dat stuk. Ja, dat, dat is niet hoe je met een opinieredactie... Uh, kijk, een opinieredactie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid... voor het maken van zo'n pagina. En dat zijn niet de meningen waar zij het mee eens moeten zijn. Maar die stukken daar, het is ook geen prikbord. Hè? Het is ook niet van uh, pak maar een punaise en prik mm -hmm. er wat op. Maar wat gewoon even helemaal overal kijkend, hè... Uh, Krijg ik, krijg ik een beetje het idee dat Van der Meers zegt van we hadden dat stuk moeten hebben en nu is uh, Volkskrant ermee uh, ja. uh, vandoor gegaan en dat je daarmee eigenlijk ja. tekent zich dan af. Nsc Handelsblad old school, Nsc Handelsblad nieuwschool. Nee, nee hoor, nee dat zie ik helemaal niet. Uh, nogmaals wat ik zei, we hebben voor die tijd ook regelmatig stukken van Wilders gehad of kijk en sowieso het idee dat het dan een beetje zou kunnen ontstaan dat je daar alleen maar meningen aantreft die passen in het straatje van Nsc. Dat is volkomen onzinnig. De, de opiniepagina's uh, zijn al sinds jaren dag een platform voor, voor allerlei soorten meningen. Ja, alleen wat er met dit stuk... Dit was eigenlijk, als je het mij vraagt ook, als je het nu nog herleest... Niet zozeer een opiniestuk waarin iets wordt onderbouwd, wordt uitgezocht of iets dergelijks. was een tamelijk uh, recht voor zijn raap uh, uh, schelpartij. Mm -hmm. Kijk, en dan, dan zeg je goed, vergelijk maar in kamp van de Koran. Prima, maar doe het dan. He? Terwijl hier stond alleen maar, ja, de Koran is net zoiets als mijn kamp. Zonder enige uitleg. Of, ja. Dus ja, dan, en maar, zeg je, dan, en dan kan zegt ik je voorstellen zegt dat de redactie zegt... Ja. Kijk daar nou, doe, doe, doe. Maar ja. zegt dit wellicht iets over de gretigheid van de huidige hoofdredactie... van het NSC Handelsblad? Dat je, dat je laat ik zeggen, wat meer... Uh, wat meer meegaat met, nou, met. dat, de, dat, dat jij weet, toch iets meer afstand had. Dat, tot weet, ik niet, ik, dat weet ik niet, want ik nou, weet. Maar jij niet. zit er middenin. Ja, maar ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als dat stuk van Wilders bij mij ochtends om acht uur op mijn bureau had gelegen toen hoor. Dat, dat weet ik niet. Dat kun ik nooit meer. Of ik toen niet ook dan. Daar had, is zeer. dus een kans geweest dat je ja, hem dan misschien wel had. Uh, misschien, dat, we, ja. dat, dat weet je niet. Nee. Dus, maar in elk geval, het is uh, wat ingewikkelder gegaan dan, uh, dan in de beeldvorming nu uh, uh, voorkomt. Stoort het je eigenlijk dat je niet meer in die hoofdredactie zit? Nee, storen niet. Nee. Vind je het jammer? Nee, want uh, Maarten Doorman heeft gelijk, het zijn tropenjaren. Dus je, je, je, en dat, dat zie je nu ook aan de mensen die er nu in zitten. Je moet ontzettend gefocust zijn. Je moet uh, uh, volstrekt bezig zijn met die klus, met de krant, 24 uur per dag. En als je wat meer afstand hebt... Uh, dan, dan schieten je er ook nog wel eens andere dingen te binnen. Hm. En dat is na vijf jaar wel eens prettig. En kan je bijvoorbeeld uh, gedichten schrijven... Ja. of naar Washington gaan om correspondent te worden. Bijvoorbeeld. Dus Maarten dat, Doorman dat, dus heeft dat... dat niet zomaar gezegd, hè? denk ik. Dat dat een hele goede optie zou zijn. Nee, maar ik dacht, ik dacht dat hij mij chef boeken zou maken. Dus... <laughs> Nou, het is of chef boeken, en dat ben je al ja. geweest. Ja. Dus nu rest je ja. niks anders ja. dan Washington. Maar even, nog wel even om het af te maken voor de, de hoofdredacties. Hoor. Het is wel je moet wel aan de tegel, hè? Zeker, dat, dat die, die, die strijd en de concurrentie in de dagbladwereld is nu uh, heftiger dan ooit. En dat legt op, uh, op hoofdredacties ook een, ik denk, een nog, nog zwaardere druk dan ik destijds heb meegemaakt. Dat, dat zijn echt nu hele zware tijden. Ja, goed. Dat is uh, duidelijk. Wij, wij leven met jullie mee bij collega's van de radio. Uh, wil jij nu aan je tegel gaan werken? Want ik ben oh. toch benieuwd of het ja. iets van de waan van de dag wordt... of dat het, uh, dat het toch een wat dichtelijke uh, vrijheid wordt. Ik kan dan ondertussen vertellen dat Alice de Bruy... zo meteen in twee dingen gaat praten met Joop Atsma van het CDA. Hij, uh, hij is te gast in uh, twee dingen in de serie Het Zomerreces. Sjoer Jong, hij schreef Uit het Lotus een dichtbundel, prachtige gedichten, een beetje in de beat. Uh, de, de, de beatsfeer, mag ik wel zeggen, uh, die je hard op volgt moet lezen thuis. En hij schrijft ook iets op zich tegel. Ja, en, Oh. Nee, dat, is dan, dat is dan voor Maarten Doorman, Omdat hij zo aardig was om uh, de romantiek er nog even bij te halen. Moet ik het voorlezen? Ja, zeg het maar. Dat is een spreuk van Arthur Schopenhauer. En uh, die luidt heel kort maar krachtig. Het ergste moet nog komen. Kijk. Daar heb je ze, de mannen. Met hun pijp en hun sigaar. En hun... Ik zie het al helemaal voor me. Dank je wel dat je hier was. Sjoerd Jong. Graag gedaan. Dank meneer Nelissen. Dit was aflevering 2305. De tour stopt voor niemand. Tot maandag. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.